9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Metingen na de brand in Moerdijk hebben geen schadelijke stoffen... in de lucht en op de grond aangetoond. Omwonenden moesten tot vannacht hun ramen en deuren gesloten houden. Even na middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Enkele bedrijven blijven vanwege de rook nog dicht. Vanmorgen is nog een bedrijf ontruimd door de brandweer. Medewerkers kregen last van prikkelende ogen doordat de wind is gedraaid. Gistermiddag na twee uur brak de brand uit in chemiebedrijf Chemiepak. De brandweer zegt nog de hele dag bezig te zijn met nablussen. Vooral onder het puin zijn nog een paar kleinere brandhaarden. Daarnaast wil de brandweer voorkomen dat een loods met 100 ton aan chemicaliën in brand vliegt. Al wordt de kans daarop minimaal genoemd. Straks om half elf geven de burgemeesters van Breda, Dordrecht en Moerdijk een persconferentie over de brand.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 Eerder constateerden de Verenigde Naties dat van de 2,1 miljard dollar... die landen na de aardbeving in Haiti hebben toegezegd... nog niet de helft is overgemaakt. In het oosten van China zijn zeker 24 kinderen vergiftigd met lood. De kinderen wonen tegenover twee batterijfabrieken. Die stoten onder meer fijne deeltjes lood uit. De Chinese overheid heeft de fabrieken laten sluiten. Officieel mag een batterijfabriek in China... niet binnen 500 meter van woonhuizen staan... De 24 kinderen liggen in het ziekenhuis. Bijna 200 andere Chinese kinderen uit de omgeving... hebben ook hoge waarden lood in hun bloed. Dat kan bij kinderen de ontwikkeling van de hersenen belemmeren. Loodvergiftiging komt vaker voor in China. In 2009 werden zeker duizend kinderen met lood vergiftigd. In Amerika hebben de Republikeinen... de leiding van het Huis van Afgevaardigden overgenomen van de Democraten. Voorzitter Nancy Pelosi is daardoor afgelost door de Republikein John Boehner. De Democraten hebben nog wel de meerderheid in de Senaat. Waarnemers verwachten een periode van felle politieke strijd... vanwege de totaal verschillende standpunten van beide partijen. Dan het weer nog. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de ochtend in het noorden wat droger. In de zuidelijke helft van het land blijft het regenachtig. Het wordt 3 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. De komende dagen blijft het regenachtig. Het weekend verloopt zacht. Het wordt ongeveer 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 152 kilometer file. De meeste vertraging rondom Utrecht. In het zuiden valt het mee met de drukte. Ik noem de wat langere files. Die staan nog op de A12 Utrecht richting Den Haag. Langsom rijden vanaf Soetemeer tot aan Den Haag over 9 kilometer. De nasleep van een aanrijding op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Alfred Berkon, Roderijs en Delft 6 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen Lexmond en Houten 7.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 Goedemorgen. BP en partners krijgen flink onderuit de zak... van de presidentiële onderzoekscommissie in de Verenigde Staten. Washington maakt zich op voor een stevige botsing... tussen Democraten en Republikeinen. Een botsing die twee jaar gaat duren. En in Moerdijk wordt daar haast gemaakt met het nablussen. De vlammen laaiden metershoog op gisteren bij het bedrijf Chemiepak in Moerdijk. Net na middernacht kon de brandweer het zijn brandmeester geven. Maar daarvoor zijn dus gitzwarte rookwolken de lucht ingegaan. Toch gaven alle lucht- en bodemmonsters geen afwijkende waarde. Wij, uh, wij hebben in ieder geval uh, tot gisteravond uh, laat uh, hebben we constant gemeten en dat was voor ons ook het moment om te bepalen of wij vannacht nog door zouden moeten gaan met het, met het ons prepareren op mogelijke maatregelen die we in Rotterdam uh, zouden moeten nemen, maar dat was niet het geval. We hebben eigenlijk tot gisteren verlaat op geen enkel moment, op geen enkele plaats, zowel niet in de lucht als niet op de grond. Hebben wij nimmer iets kunnen meten van een of andere schadelijke stof. Want dus Maurice Lenvering van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Omdat er weinig wind stond, ging de dikke rookpluim gisteren recht omhoog. In ieder geval voor. Uh, Kijk, het is natuurlijk altijd dramatisch wat er is gebeurd, want het is natuurlijk nooit goed. Maar uh, voor het gebied waar wij uh, uh, werkzaam in zijn, is, is dat een uh, geluk geweest. Bovendien ging ergens in de loop vanavond de wind ruimen en toen werd het uh, zuid-zuidwestenwind. En daarmee borg als het ware ook de rookwem een beetje af richting uh, het midden van het land. Dus daardoor, uh, dat verklaagt ook waarom wij nimmer iets hebben kunnen meten. Ramen en deuren mochten dus vannacht weer open. Maar om half negen vanochtend veranderde er toch opeens iets. Brandweer wordt van verspeek. We hebben besloten om nog één extra bedrijf te ontruimen omdat de wind wat gedraaid is en uh, mensen uh, begonnen te klagen over wat uh, prikkelende ogen. En uh, dat is een bedrijf wat grenst aan een ander bedrijf wat we al ontruimd hadden. En om het zekere voor het onzekere te nemen hebben we besloten om het bedrijf uh, te ontruimen omdat de wind wat gedraaid was. Om verder overlast zoveel mogelijk te voorkomen zal de brand weer de brand actief uitmaken en niet laten branden. Ja, het uitbranden nu zou betekenen dat we daar nog dagen uh, mee bezig zouden zijn. Uh, ...dagen overlast zouden hebben. En we willen eigenlijk gewoon zo snel mogelijk van de overlast uh, af... ...zodat we zo snel mogelijk weer hier normaal uh, aan het werk kunnen met alle bedrijven. Hoortwoordig verspeek dus van de brandweer Midden- en West-Brabant. Dan naar Moerdijk toe, waar Marno Remmers de hele ochtend al is... ...bij chemiepak of wat er nog van over is. Want er staat maar weinig meer aan, Mayno. alleen de voorkant, wat muren, een verfrommelde hal ernaast van Wetsila. Houten pellets, een hoogwerker van de brand in Midden- en West-Brabant ervoor. De crash van Woensdrecht. En schuin achter mij een witte tankwagen van afvalverwerking Rijnmond. met een dikke slang in de sloot. En ik loop naar een van die sloten toe. en misschien is dat op termijn wel erger. dan het afgebrande bedrijf. wat ik nu in de rug heb. Want als we naar die sloot kijken. samen met Ad Vermeulen van de stichting Hart van Moedijk. dat ziet er niet goed uit. Nee, het ziet er helemaal niet goed uit. Ja, alle kleuren en alles zie. Ja, wat zit erin? Waar gaat er de grond in? En uh, ja, dat zal een gigantisch probleem zijn om dat weer gereinigd te krijgen. U hebt zelf vroeger bij de brandweer gezeten? Ja, ik heb 27 jaar bij de brandweer gezeten. Ik heb uh, als Moedijk dan de dichte, eerste uitdruk van het dorp het dichtste bij. U kent het gevaar van het gebied? Uh, ik ken redelijk het gevaargebied, maar ik ben enorm uh, geschrokken. Ik dacht dat het eigenlijk beheersbaar zou zijn dat dit absoluut niet beheersbaar is. En wij zijn ernstig voor want er zijn nog tig andere bedrijven die in dezelfde uh, gevarenzone zitten, die dicht bij elkaar zitten. Hier zat er toevallig geen chemische bedrijven klem op, maar op andere plaatsen op het industrieterrein. Er zijn ook chemische bedrijven die op heel korte afstand van elkaar zijn. Dus als daar die kettingreactie komt, net zoals hier de onbeheersbaarheid. Nou, dan hebben we een drama dat nog tientallen keren groter is. U zegt net ook tegen mij toen we hierheen liepen naar die sloot. Die er inderdaad rood, paars, zwart en melkachtig wit van alles drijft erin. Waarvan de brandweer hier zegt ook: van we weten niet wat er precies in drijft. Maar we raden wel aan iedereen die hier naar het bedrijfsterrein toe loopt. Want de auto moet je verderop laten staan. om er niet al te veel in de buurt te komen. Uh, u zegt, we zijn door het oog van de naald gekropen. Ja, het gat is kleiner als het oog van de naald. Voor het dorp Moerdijk dan. Want wij zijn natuurlijk 90% van het jaar... staat eigenlijk de windrichting over het dorp heen. Van het industrieterrein. Ook wel gezegd hier, Moerdijk, het is het afvalputje van Brabant. Heel veel chemische bedrijven zijn hier gekomen. Het is ook een hoofdpijndossier geweest van de provincie Noord-Brabant. U pleit er al jaren voor dat u, dat u eigenlijk zegt... er zitten hier veel te veel bedrijven te dicht op elkaar. Er zitten veel, te, veel bedrijven dicht op elkaar, dat, dat is zo. En ik zeg het, het oog van de naald is zo, want ook de informatieverziening was natuurlijk ook niet zo geweldig in het begin. Is dat altijd heel moeilijk hoor, de eerste uur. Dat hebben we vroeger ook gevaren, iedereen springt op je nek en je moet ook duidelijkheid krijgen. U hoopt dat de autoriteiten nu de ogen is geopend? Ja, want dan dachten we bij de brand van shoot ook al, hebben wij er flink op ingegaan. We hebben van alles om ons oren geslagen gekregen dat, dat wij onzin waren. Maar de rapporten hebben ik uitgewezen dat er veel moet verbeteren. Ja, nou blijkt het ook. Dit ook. Ik had ook het gevoel dat dit bedrijf goed afgeschermd was. Want ik weet wat de installaties dat erin stonden. Maar langzamerhand in de jaren is dat bedrijf verdicht. Er zijn tanks bijgekomen, loodsen bijgekomen. En dat is het natuurlijk het uh, vervelende. Ja, dit zegt ook hoogleraar Ira Helsloot. Van uh, uh, uh, de deskundige op het gebied van uh, brandpreventie en rampenbestrijding. Hij zegt: uh, Ja, uh, het mag eigenlijk niet mogen. Je zou kunnen zeggen: het is een ontwerpfout. als een brandende vloeistof van een chemisch bedrijf. naar een ander bedrijf kan lopen. En op die manier een soort nooit veroorzaakt. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zoals de fase hier begonnen is in het begin, komt dat ook niet gebeuren. Maar er is een tankpark bijgekomen, er is een loods bijgekomen. Al op... doet het allemaal aan de vergunningen misschien? Nou, voor toe van vergunningen, maar we zitten hier met een bestemmingsplan dat al meer dan 10 jaar verouderd is. Dat is 20 jaar oud en de gemeente worstelt ermee op het ogenblik, dat weet ik worstelt ermee om dat voor elkaar te krijgen. Want de meeste wegen lopen hier allemaal dood. Ook nog eens was lastig voor de hulpdiensten, hè? doodlopende wegen. Ja, dus voor de hulpdiensten. Dus de risicoprofiel is gewoon slecht. Men weet niet hoe het moet oplossen. Deze zaken, die moeten eigenlijk in dat bestemmingsplan bekeken worden. Maar als ze dan in een nieuw bestemmingsplan gaan verruimen... moeten gaan verruimen, betekent dat een aantal bedrijven... opgepakt, verwijderd moeten gaan worden. Er zijn enorme kosten en dat gaan niet over 10 of 100 miljoen... maar dat kan wel eens een miljard gaan kosten. En, en tegen dat gigantische probleem... Op En twintig jaar een bestemmingsplan, dat geldt normaal tien jaar moet er een nieuw zijn. En nou zijn het allemaal stukjes bestemmingsplannen en noem maar op. Het is, het is gewoon op, op dat gebied op het ogenblik, de overheid is niet alleen de bestrijding eigenlijk onbeheersbaar geworden, maar ook het, uh, zeg maar de planvorming. Voor ons, het bedrijf wat is afgebrand, ziet er niet goed uit. Achter mij een sloot. Misschien is dat nog wel een veel grotere ramp. Misschien dat we daar later vandaag meer over horen. Maino Remmers blijft voor ons nog voorlopig. En Moerdijk, u hoort regelmatig van een... hem. <coughs> Bezuinigingsoverwegingen zijn mede de oorzaak van de olieramp in de Golf van Mexico... ...concludeert een presidentiële onderzoekscommissie in de Verenigde Staten. Zowel BP als partnermaatschappijen van het geëxplodeerde olieplatform Deepwater Horizon krijgen er flink van langs. Ga erover praten met hoogleraar calamiteitenbestrijding op het water, wie het koops. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor voorbeelden staan er in het programma? Waar is BP samen met de partners nalaten geweest? Nou, eigenlijk heeft alles te maken met tijdsdruk. Men wilde heel snel klaar zijn. Maar de basis van het probleem is eigenlijk dat men uh, als een put gegraven wordt... en dan wordt daar een buis in gestopt om de druk onder bedwang te houden. En om die buis heen wil men altijd cement hebben. En dat cement, dat moet ervoor zorgen dat er helemaal geen druk naar boven kan komen. Ja. En, en daar is het misgegaan. Men heeft dus A, het cement wat men gebruikt heeft, is niet goed getest... Daarna heeft men het cement, als dat aangebracht is, moet men dat uitgebreid testen. Nou, dat heeft men ook uh, eigenlijk niet goed gedaan. Da daar zijn dus dingen achteraf getoond dat er uh, toch mogelijk een lekkage zou zijn. Uh, dus, dus daar zit eigenlijk de fout. Men heeft het gat niet goed kunnen afdichten. Hm. Dan zegt u dat had te maken met uh, tijdsdruk, met haast, maar misschien toch ook wel met geld. Want vanaf het begin is gezegd: BP gaat daar op een koopje. Uh, probeer het zo zuinig mogelijk te doen. Ja, maar dat, dat heeft eigenlijk met die tijdsdruk te maken. Elke dag minder boren kost echt uh, enorm veel geld een dag ja. boren. Dus uh, een tijdsdruk is gewoon uh, geld. Zo kun je het uitdrukken. Ja. Wie krijgt nou de meeste schuld? BP. Die is, over, die is uh, zijn algemeen verantwoordelijk voor alles. En dan heb je dus twee maatschappijen. één die het platform bemandt En één die voor het cementeren verantwoordelijk was. En, maar die zijn allemaal onder verantwoordelijkheid van BP. Zijn die daar aan de gang gegaan. Ja, dat cement werd geleverd door Helly Burton. Bedrijf wat al niet zo'n hele beste naam heeft? Uh, ja, dat kan ik niet bevestigen, of dat bedrijf niet zo'n goede naam heeft. Ik, ik ken dat bedrijf al, al meer dan 30 jaar. Toen ik op de boring zat, was dat bedrijf ook al betrokken. Dus, maar ik denk dat de grootste druk van zo'n oliemaatschappij is... ze willen geld verdienen, maar ze weten ook drommels goed... dat als er iets misgaat, dat ze dan een heleboel geld verliezen. Dus er zit ja. ook wel duidelijk bij de oliemaatschappij een druk achter... om alles zo goed mogelijk te doen. Ja, John Halliburton weet dus ook wel hoe het gaat... en ja. wordt dus ook aangestuurd door de opdrachtgever. Ja, want die, die is uiteindelijk verantwoordelijk. Als de opdrachtgever zegt, uh, bijvoorbeeld de manier waarop uh, hier een, een, de, de put beneden is afgedicht, daar heb je verschillende alternatieven. Men heeft hiervoor een, een goedkoper alternatief gekost, een sneller alternatief kan ik beter zeggen. Nou, dat is de verantwoordelijkheid voor BP. Die neemt die keuze uiteindelijk. Ja. De uitvoering ligt dan wel weer bij Halliburton, maar de, de basiskeuze ligt bij BP. Ja. Zijn de conclusies die u heeft gelezen in het rapport overigens nog verrassend? Nee, nee, nee. Dit, dit, eigenlijk heeft men nu dat, een soort hoofdoorzaak naar voren gebracht. In de vorige rapporten stonden nog veel meer dingen die mis zijn gegaan. En men heeft hier eigenlijk, het is het cementeren, het afdichten van het gat beneden. Dus helemaal waar de druk het hoogst is, dat is misgegaan. Hm, wat moeten ze dan met zo'n rapport nog? Uh, nou, ik denk dat, dat dit soort rapporten heel belangrijk is. Het uh, uh, betekent dat men de procedures nog strenger moet maken... en dat de controle op die procedures ook nog strenger moet zijn. En je ziet het ook, wereldwijd zijn eigenlijk alle landen zijn nu bezig met de olieindustrie... om te kijken of de procedures en alles wel terecht is. En als de rampenplannen of die allemaal correct zijn. Ook in Nederland uh, vindt dat plaats. Ja. En dan helpt zo'n rapport om inderdaad die zaken allemaal aan te scherpen. Ja, heel duidelijk. En, en zeg maar, wat wij zelf ook uh, in Nederland hebben gezegd... jongens, hier moet aandacht aangegeven worden. En daar gaan er, precies een jaar na het ongeval, op 20 april... gaan we dit jaar ook een symposium in Den Helder organiseren... Dank. die dit onderwerp ook weer naar voren brengt. En juist met de bedoeling, hoe kunnen we dit verbeteren? We hoe kunnen we dit risico terugbrengen? Gaan we met belangstelling volgen, meneer Koops. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, voor jullie. Goedemorgen. De Republikeinen nemen de macht in het Huis van Afgevaardigden in Washington over. Hoort u meer over? Eerste verkeersinformatie. Bij de AWB Jolanda van der Velden met een toch onverwacht nog drukkere ochtendspits. Ja, 98 kilometer file staat er nu, Marcel. Eh, ik denk de neerslag heeft toch weer wat meer drukte ervoor eh, gezorgd dan eh, we hadden verwacht. Een paar dingen vallen nog op. Er is een aanreding geweest net op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Gooimeer en Knopend Muidenberg zijn twee rijstroken dicht. Tussen Buzum en het Knopend staat nu twee kilometer file. En de auto met pech op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet. De linkertunnelbuis van de Benelux-tunnel is daar dicht. Dat geeft nu 2 kilometer file vanaf Vlaardingen. En de laatste file die ik noem is de A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzenzuid zuid 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten.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 Het is wel leuk ook, hè? Zo één keer in de zoveel tijd... een toernooi nog buiten rijden, zoals het hoort. Ja, nee, zeker. Uh, ik, ik vind het ook geen probleem. Dit is, gewoon, uh, dit is, dit is natuurlijk uh, het echte oude schaatsen, eigenlijk. En, uh, ja, misschien worden hier wel de, de mannen van de jongens ontscheiden. Schaatser Jan Blokhuizen. geeft zichzelf dus wel kans op de Europese titel. Sebastian Timmerman die sprak met hem. Mark-Robin Visser... dan nog een keertje in Amsterdam, op de vierde etage in de Gouden Bocht. Met mooi uitzicht, dus. Prachtig uitzicht Marcel en uh, het schijnt hier overigens in de zomer niet te hard te zijn op deze prachtige zolder als het warm is. Maar daar kunnen we ons nou weinig bij voorstellen. Heel gezellige verdieping hier van de uitgeverij Atlas waar sinds 3 januari Erna staal de scepter uh, zwaait. En wij zijn nu even door een stapel aan het, aan het werken. Even kijken want dit is allemaal, is dit van deze, is dit van deze maand? Nee ik begreep net uh, van de redactieassistent dat het van de afgelopen maanden is... Maar dit zijn de alle manuscripten die uh, worden afgewezen. Dikke enveloppen, Marcel. Echt stapels. De ene ziet er nog mooier uit dan de andere. Allemaal noeste arbeid van mensen. die dit allemaal naar de uitgever hebben gestuurd. Ik heb me wel eens laten vertellen. dat er in Nederland per jaar. 30.000 manuscripten. worden opgestuurd naar uitgevers. Klopt dat aantal een beetje? Ik heb geen idee van het aantal. maar verspreid over alle uitgeverijen. Ik kan, ja, kan me er wel iets bij voorstellen. Ik geloof dat er in Nederland. een miljoen aspirant-auteurs zijn. Ja. Maar goed, je ziet die stapel en, en het is, uh, er zit zelden iets uh, uh, tussen. Maar af en toe heb je natuurlijk een parel. Frank Westerman, uh, de Graanrepubliek. Uh, hè, nu net met zijn nieuwe boek, uh, Die erboven. Die Frank, Frank is ooit uit de post bij Atlas gehaald. Dus je moet het serieus nemen, je moet het serieus bekijken met z'n allen. En, uh, het is ook leuk. En dat gebeurt ook, er wordt ook serieus naar gekeken. Maar het levert dus wel zulke dikke stapels ja. op die allemaal weer retour afzender gaan. Ja, ja. En met een bedankbriefje. Ja, helaas en uh, succes. Ik kan me nog herinneren, toen Harry Moelis wat was overleden... toen werd er een interview met hem herhaald waarin hij zei... ik kan aan de eerste twee zinnen van een boek zien... of het een goed boek is of niet. Wat, wat, hoe denkt u daarover? Nou, de eerste twee zinnen vind ik wel heel kort door de bocht... maar je kan wel vrij snel zien of iemand uh, kan schrijven ja. of niet. Ja. ja, Ik lees wel iets verder dan twee zinnen, moet ik zeggen. Maar een paar pagina's, dan kan je de stijl van iemand proeven... En dan denk je, ja, deze meneer of mevrouw kan schrijven. En iemand anders uh, heeft niet het talent. U bent nu uh, uitgever. U was lange tijd hoofdredacteur bij uh, Contact. Hoeveel manuscripten zijn er nou zo in uw carrière door uw handen gegaan? Van, uh, je bedoelt ongevraagde manuscripten? Ja, er hebben honderden. Maar ik had natuurlijk eigen auteurs die ook met nieuwe boeken komen. En dat hebben we hier natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, Stefan Breijs komt met een nieuw boek. Dus dat zijn manuscripten... Waar je echt uh, uh, sneller aan gaat werken en uh, die je helemaal uh, begeleidt tot een boek. Dus dat je al weet dat er boeken van gaan uh, komen. Zeg, het is alweer dag 3, geloof ik, in die, uh, dag, vier, uh, dag vier in een nieuwe, nieuwe loopbaan. Wat gaat u vandaag doen? Uh, we gaan vandaag uh, overleggen met de PR. Want we hadden het net al eerder over de uh, invloed van PR en ja. marketing. We zijn bezig met een nieuwe omslag voor dier boven dier. En uh, ja, wij schuwen bijvoorbeeld ook een quote van Matthijs van Nieuwkerk op zo'n omslag niet. Dit moet je lezen, heeft hij gezegd. Dus dat gaan we ook uh, massaal doen in Nederland als het aan mij ligt. Uh, we hebben een redactieoverleg. We zijn bezig met de nieuwe zomeraanbieding. De boeken die in de zomer verschijnen. Kortom. Nou ja, kortom, een dag uh, vliegt hier om hoor. Uh, voor je het weet uh, zit ik weer in de trein terug naar Den Haag. Een nieuw jaar en een nieuw begin voor Erna Staal... want zij is uh, de uitgever geworden van Atlas in Amsterdam. Fijn dat ik vanochtend uh, u mocht rijden, want ik heb u gereden. En veel plezier hier aan de Gracht. Ik vond het heel gezellig, dank je wel. Marco Robin Visser, benieuwd wie hij morgen hinderlijk gaat volgen. Vanaf vandaag maken de republikeinen de dienst uit... in het Amerikaans Huis van Afgevaardigden. En ze zijn strijdvaardig. Eerst moeten de overheidsuitgaven worden verminderd... en ze gaan proberen om Obama's zorgwet terug te draaien. Alle ingrediënten voor oorlog met de Democraten, zou je denken. Maar toch bespeurde correspondent Ron Linker gisteravond... ook nog wel een sfeer van verzoening. De naam van de John A. Boehner... En, de Nancy Pelosi have been placed in nomination. en zo begon een stemming waarvan de uitslag van tevoren al vast stond. Over het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden... tot dan toe in handen van de democraat Nancy Pelosi. Maar de republikein John Boehner weet dat hij een meerderheid achter zich heeft. Hij zegt dat de bittere politieke strijd van de afgelopen maanden... littekens veroorzaakt heeft. Er is een groot deel van die op beide kanten van de we can't ignore that, nor should we. My belief has always been that we can disagree without being disagreeable. Amash. Boehner. Boehner. Andrews. Pelosi. Pelosi. Austria. A gentleman from Ohio, John Boehner. Boehner. Terwijl binnen de stemmen worden uitgebracht zijn sommige congresleden even naar buiten gegaan. Zoals u, Adam Kinzinger, Republikein, kerstvers congreslid. Uh, 32 bent u, dus een van de jongsten. Meneer Kinzinger zagen we benu nou net een soort handreiking geven richting de Democraten. We hoeven het niet altijd eens te zijn, zei hij. Maar uh, we kunnen het op zijn minst beleefd oneens zijn met elkaar. You know, today was a peaceful uh, passing of power. And that's what the great thing is about the Constitution. That's the outstanding thing about our country. Is that you know what? We can switch back and forth sometimes. En it's gonna be done in a very peaceful manner. And so I saw that today and it was nice. Leuk om te zien, zegt congreslid Kim dat we hier heen en weer switchen. Ja, bij dit louter ceremoniële gedeelte was het nog allemaal vriendelijk. Maar wat denkt u, blijft er straks over van die vrede als iedereen weer overgaat tot de orde van de dag. Ik geloof dat de Republikeinen vrijwel direct willen proberen Obama's zorgwet terug te draaien, bijvoorbeeld. We komen erachter, net zoals. Als jullie in Europa zegt hij dat we moeten bezuinigen en dat zal misschien wel best een hard gevecht worden. En niet iedereen zal achteraf happy zijn met de uitkomst, maar dat is dan maar niet anders. En het blijkt al direct. Nog geen Our twee uur na de speech van Benen different... is het eerste debat al losgebarsten. We believe in a government that controls less and spends less, but accomplishes more. We have no budget, we have no limits, no restraints, no priorities whatsoever. Because of the failure of the leadership in the last Congress, the majority promised accountability, but they're delivering hypocrisy. Democraten en republikeinen als vanouds lijnrecht tegenover elkaar. Eén ding is symbool voor de verandering en dat is dat die politieke gevechten plaatsvinden met een nieuwe voorzitter. Voor het eerst in vier president. jaar een republikein. Therefore, the honorable John A. Boehner is duly elected speaker of the House of Representatives for the bijdrage hoorde u vanuit Washington van onze correspondent Ron Linker. Het was de nagel aan de doodskist van de ooit zo warme relatie... tussen Israël en Turkije. Het bloedbad dat Israëli's commando's aanrichtten aan boord van het hulpconvooi. Dat eind mei onder Turkse vlag naar de Gazastrook voer. Bij de worsteling aan boord vielen negen Turkse doden. Het schip, waar het allemaal op gebeurde, de Mavi Marmara... is weer terug in Istanbul... en is inmiddels nog meer dan 100.000 Turken bezocht. Een reportage uit een macabre museum. in het Mavi Mamera schip, de Blauwe Marmara het meest besproken schip van Turkije dat nu in de haven van Istanbul ligt als een reliquie van een bloedige strijd die op 31 mei vorig jaar plaatsvond. Dit is het verhaal van een van de bemanningsleden aan boord die dag. We staan nu bij een bank en hij wijst met zijn hand naar de kogelgaten... die in de blauwe kussens zijn geslagen. Grote rode kringen eromheen gezet door de onderzoekers van de Verenigde Naties. Die hebben proberen te achterhalen wat er die dag nou precies is misgegaan. We lopen langs de bebloede brancard... ...die nog half in het raam ligt... ...waardoor slachtoffers naar buiten zijn gedragen. En hier de bebloede broeken van de activisten. Eh, het ziet nog bruin van het bloed, niet meer gewassen sinds die Natuurlijk ook een reliquie geworden van die dag. Gescheurde broeken en ook de plastic armbanden... ...waarmee de activisten tien uur lang zijn vastgebonden... ...voordat ze de Israëlische haven binnenkwamen en werden... Overgeleverd aan de Israëlische justitie. Het is een behoorlijk macaber gezicht als je hier doorheen loopt. Want op alle stoelen zijn foto's geplaatst van de manningsleden die er toch niet hebben overleefd of zwaar gewond raakt door de aanval. De grote videoschermen, is nog eens een keer te zien hoe dat dan allemaal ging die dag. Alles vastgelegd door de camera's die meereisden op het schip. De manningsleden die zijn neergeschoten. En waar nu tientallen toeristen naar staan te kijken... die naar deze museumboot... want dat is het inmiddels... zijn gekomen om het allemaal nog een keer te beleven. Shut up! vrouwen die er naartoe zijn gekomen. Meeste vrouwen met hoofddoeken. Tranen in de ogen terwijl ze nog een keer... ...naar de beelden kijkt. Ze zegt, het is heel moeilijk. Heel moeilijk om ernaar te kijken. Ze gaat zitten op de stoel, verslagen. Hij was geen familielid, het zijn allemaal moslims, het zijn allemaal onze broeders. Waarom raak het haar? zo? Waarom raak je nasıl etkilenmez mis? Kijk wat ongelovigen doen. Hoe kan het zijn dat we niet in, uh, beïnvloed worden? Zie je ziet dat deze zaak in Turkije door sommige moslims een aanval wordt gezien als een aanval op alle moslims. Dat is zeker niet de mening die door alle Turken wordt gedeeld. Er werd op websites al druk geschreven over deze tentoonstelling. Sommige Turken schreven ik hoef hier niet naartoe, ik hoef dit niet te zien... Ik heb daar geen interesse voor, waarin je kunt lezen dat niet alle Turken het nodig vinden dat er zo'n soort museum wordt ingericht om aan de gebeurtenissen van eind mei te herinneren. Bijdrage van Bram van Meulen vanaf de Mavi Marmara, dus deze reportage gemaakt. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Ik wijs u nog even op een extra uitzending vanaf half elf. Op Radio 1 van de persconferentie, naar aanleiding van de brand in Moerdijk... die persconferentie wordt gegeven door de burgemeesters van Breda, Moerdijk en Dordrecht. Tot die tijd de KRO, met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. En met het oog op die persconferentie luister vooral ook naar onze uitzending... want ik praat straks met uh, milieuprofessor Lucas Reinders... en die zegt niet te snel zeggen, niks aan de hand, er zit niks in die rookwolk. Nee. Die is, we moeten uh, dat eerst maar eens even rustig gaan meten. En hij geeft een antwoord op de vraag... hoe gevaarlijk is de chemische industrie in Nederland eigenlijk verder? Hoe, uh, hoeveel kunnen wij uh, kopen voor dezelfde euro het komende jaar? Antwoord daarop krijgt u straks van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want dat maakt de inflatiecijfers over 2010 bekend. En producent Reinoud Oerlemans gaat een nieuwe film maken... over een van de meest heroïsche verhalen uit de vaderlandse geschiedenis. Namelijk de reis van ontdekkingsreiziger Willem Barens naar de Noordkaap. Dat en meer... Zometeen tot half elf in Goedemorgen Nederland. Nu is het nieuws van half tien. Naast mij Jan van der Putten. Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. In Moerdijk zijn op dit moment enkele bedrijven ontruimd... vanwege de brand bij Chemiepak. Vanmorgen draaide de wind, waardoor een naburig bedrijf... in de rook kwam te zitten. De brand in Moerdijk smeult nog na. Tot nu toe zijn er in de omgeving geen gevaarlijke stoffen gemeten. En straks om half elf is het dus die persconferentie. Die hoort u hier live op Radio 1. Oxfam Novib zegt dat er nog steeds weinig terecht komt van noodhulp aan Haiti. Een jaar na de verwoestende aardbeving... is het herstelwerk tot stilstand gekomen. Een miljoen Haitianen wonen nog steeds... In in tenten of onder zeildoeken. In het oosten van China hebben zeker 24 kinderen loodvergiftering opgelopen. Ze wonen vlakbij twee batterijfabrieken... die bliezen kleine looddeeltjes de lucht in... en inmiddels zijn die door de Chinese overheid gesloten. En in Iran is een Amerikaanse vrouw opgepakt... op verdenking van spionage. Volgens een staatskrant had de vrouw verborgen spionageapparatuur in haar mond. Ze zou een microfoon in een van haar tanden hebben. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, nog 73 kilometer file staat er... de meeste vertraging rondom Utrecht. Wat opvalt is de nasleep van een aanrijding op de A1... Amersfoort richting Amsterdam, bij Knopend Muidenberg nog 3 kilometer. Wat langzaam rijden op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarsen over 6 kilometer. En op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Knopend Eemnes en Wildhoven ook 6. En de laatste is de A28 Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden zuid 8 kilometer.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 Sven Kokkelman. Wat is de koopkracht van onze euro? Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt deze ochtend de inflatiecijfers over 2010 bekend. Wapenwedloop in het Verre Oosten. De Chinese straaljager die niet op de radar is te zien maakt vandaag zijn eerste testvlucht. Hoe gevaarlijk is de chemische industrie in Nederland eigenlijk? En het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is 3,5 minuten minuut over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Veghel, Brabant. Ja, uh, Vechel, dat is de veevoederhoofdstad van Nederland. In Duitsland ging het mis bij de fabrikage van veevoer. Met een dioxineschandaal als gevolg. Zo direct alle ins en outs van dioxinevrij veevoer. Zij, Arme Nattenveld. Later meer reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. @kro .nl. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dames en heren, maakt deze ochtend de inflatiecijfers over 2010 bekend. Nieuws waarop niet alleen economen en beleggers zitten te wachten, maar cijfers die ook iets zeggen over onze koopkracht. De koopkracht dus van onze euro. Michiel de Geer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kunnen we meer of minder kopen voor diezelfde euro komend jaar? We kunnen, nou, de komende jaren doen wij geen voorspelling over, maar we hebben vandaag de cijfers over december eh, bekendgemaakt ja. en daarmee ook over heel 2010. En de inflatie heeft een eindpunt ingezet, want in december is de inflatie gestegen naar 1,9 procent en dat is het hoogste cijfer eh, sinds begin 2009. Met andere woorden? Dat betekent dat als dit aanhoudt, dat de koopkracht wel degelijk onder de druk komt te staan. Want de cao-lonen stijgen tot nu toe zo rond de 1%. Nou, bij een inflatie die tegen de 2% aanloopt, ja, dan gaat onze koopkracht erop achteruit. Ja, hoe berekent u dat cijfer van 1,9% eigenlijk? Wij berekenen het door de prijzen van december 2010... te vergelijken met de prijzen van 2009, dus over een jaar gemeten. Ja. En dan kijken wij waar zitten de stijgingen, waar zitten de dalingen. Ja. En dan zien we dat de inflatie vooral is aangetrokken... doordat autobrandstoffen... Dus zeg maar gewoon Nederlands, benzine, diesel en LPG, die zijn flink in prijs omhoog gegaan. Benzine is nu zo'n 12% duurder dan een jaar geleden, diesel 18% en LPG spalt helemaal de kroon. Dat is wel 32% duurder dan een jaar geleden en dat heeft een impuls aangegeven aan inflatie in december. Juist. Welke producten zijn nog meer duurder geworden?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 Ja, de bedoelingen van de Europese Unie vinden wij niet terug in onze cijfers. Wij vinden een stijging van 5% terug. Eh, als we de bel- en internettarieven van december dit jaar, van afgelopen jaar, vergelijken met die van 2009. En hoe verklaar dus u dat? feitenwijze huis, een plus. Hoe verklaar ja, ik dat? Er zit dus achter die discussie dat men van uh, betaling per seconde is overgegaan op betaling per minuut. Ja, en dat uh, linksom of rechtsom, onze uh, deskundigen meten dan een prijsstijging. U Goed, je moet gewoon 1, meer betalen: 1,9%. Uh, uh, is dat iets waar je je zorgen over moet maken? Ook met het oog op Europa en uh, de bandbreedte van de euro. Want daar zijn die inflatiecijfers ook altijd van belang. Want we mogen niet boven een bepaald percentage uitgroeien. Nou, ik zou willen zeggen dat het van het groen licht naar oranje licht is gegaan. Dus ik denk dat heel wat economen, en ook met name de monetaire autoriteiten... hier scherp naar zullen kijken. Want die 1,9% van Nederland, en in heel Europa is de stijging... Eh, wordt die geschat op 2,2%. Ja, Dan zit dus in de buurt van, of iets boven, eh, die 2% die de Europese Centrale Bank... vaak als een indicator beschouwt van, moeten we de rente gaan verhogen. Juist. Nogmaals, dit is niet rechtstreeks, eh, betekent dit ...dat de rente omhoog gaat, maar er zal ongetwijfeld... ...een belangrijke vergadering in Frankfurt plaatsvinden... ...juist over de rente. Want we zitten tegen het plafond aan dus. Het is duidelijk dat het, wat ik noem het oranje knippenlicht geld. ...economen komen bij elkaar en gaan kijken van... ...is dit nu een structureel iets, of wordt het zoals... Na onze mening wordt het uitsluitend veroorzaakt door één, uh, één of twee extra impulsen vanuit de olieprijs ja. en vanuit uh, uh, eventueel ook uh, voedselprijzen. Goed, gaan we voorleggen aan een van die economen. Ik dank u wel, uh, meneer Vergeer. Uh, Hans Bovenberg, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar economie, meegeluisterd. Uh, cda econoom ook, dus uh, ook nog van belang voor het regeringsbeleid, zou ik maar zeggen, aangezien het CDA in dat kabinet zit. Schrikt u van deze cijfers of denkt u, mooi dat oranje licht, dat gaat wel weer over? Ik schrik er niet van. Uh, dit had ik wel verwacht. Uh, gisteren is ook al bekendgemaakt dat in Europa de inflatie ook uh, weer wat aan het stijgen is. Uh, dus uh, ja, het zijn vooral tijdelijke factoren, denk ik, die dit uh, veroorzaken. Die olieprijs uh, en zo. Dus ja. ik schrik er niet van, hoor. Maar ja, goed, ik denk dat ze bij de FNV meteen denken... ...hé, hey, die looneisen, die moeten toch wat omhoog. lijkt me heel onverstandig, want het is echt een heel tijdelijk effect. Ja. Uh, dus dat lijkt me, uh, ja, onverstandig. Wat moet er gebeuren als je deze cijfers ziet? Niks? Of moeten er toch extra aanvullende maatregelen worden genomen... door het kabinet, door Jan Kees de Jager, de minister van Financiën... door de minister van Sociale Zaken? Nee, er moet echt uh, weinig gebeuren op dit moment. Het is eerder juist wat goed nieuws dat uh, we weggaan van het deflatiescenario. Dus dat de inflatie juist naar beneden gaat. Het is eigenlijk een indicator dat het ook met de economie weer wat beter gaat... Maar hoe bedoelt u, de inflatie is toch juist gestegen naar 1,9 zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek net? Ja, dus dat is een goed teken. Uh, het zou veel erger zijn als de prijzen zouden gaan dalen, uh, zeker na de kredietcrisis. Waarom? Want uh, Dan gaan de schulden in, worden de schulden eigenlijk meer waard. Als er wat meer inflatie is, dan dalen de waarden van de schulden in reële termen. In Aha, omdat geld minder waard wordt, worden schulden ook minder waard? Ja. Ja, ja. juist na een kredietcrisis is het een gevaar dat de economie in een deflatiespiraal terecht komt. Dus dat de prijzen gaan dalen, waardoor uh, de schuldenaren nog moeilijker uit hun problemen komen... en de economie helemaal uh, op zijn gat komt te liggen. Ja, toch zegt het CBS, eigenlijk... het is een oranje knipperlicht. Uh, ik denk dat het, uh, dat wat overdreven is. Uh, we verwachten ook dat de komende jaar uh, verschillende overheden behoorlijk gaan bezuinigen... Uh, en dat legt weer een negatieve druk op de prijzen. Dus ik zou me over die 1,9% niet echt veel zorgen maken. Normaal zitten we op zo'n 2%. Dat is zeg maar een goede inflatie. Dus eigenlijk bent u buitengewoon tevreden over dit cijfer van 1,9? Ja, eigenlijk wel. eigenlijk wel. Ik ben ook blij dat uh, Nederland weer wat opkruipt naar het Europese gemiddelde. Kijk, de ja. Europese economie moet weer wat in evenwicht komen. Dus uh, de landen, sterke Noord-Europese landen... Eigenlijk, uh, ja, wat, uh, nou, wat we dan noemen uh, deprecieren. dat gebeurt nu eigenlijk doordat de inflatie in die landen wat toeneemt... en in de andere landen, de Zuid-Europese landen, wat afneemt. Goed. Goed nieuws dus, wat u betreft. Ik dank u wel, Lans Bovenberg, econoom, hoogleraar, economie. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Niet alleen in Amerika, maar ook in Zweden vallen de vogels massaal dood uit de lucht. Is dat in Nederland eigenlijk ook wel eens gebeurd? Lars Soerink van Vogelbescherming Nederland heeft het antwoord. Ja, dat is wel eens voorgekomen in Nederland. Um, ruim 15 jaar geleden is een, een groep ganzen op trek uh, getroffen geweest door een onweer. En zijn daarbij dus, uh, dus uit de lucht gekomen. Uh, maar ja, er zijn nog allerlei andere oorzaken denkbaar ook... Ja, zo kan het gebeuren dat uh, vogels die echt lange afstanden afleggen... Uh, zo aan het einde van hun energiereserve komen... dat ze aan het verbranden van hun uh, spieren beginnen. Uh, ja En dat is natuurlijk fataal, dus dan, uh, ook dan zullen ze uit de lucht vallen. Helder antwoord. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw minuut Ranking de nieuws Gaan we nu terug naar Veghel. Terug naar Harm van Attenveld. Vrachtauto's rijden af en aan hier op de kruising van de zuid willensvaart en de A50. Een prima bereikbare locatie, maar dat moet ook als je veevoeder produceert, hè? Ja, dat klopt, uh, inderdaad. Ja. Henk Flipsen is de directeur van de Nederlandse Vereniging van Diervoederproducenten. En Veghel is de diervoederhoofdstad van Nederland. We zijn hier op een van de grootste bedrijven. De naam noemen we liever niet, want het bedrijf wil liever niet in verband worden gebracht met het dioxineschandaal. Want dat is de aanleiding dat ik hier natuurlijk ben. Even over die grondstoffen en wat zit er eigenlijk in veevoer, kort gezegd? Uh, de grondstoffen die in de, de Nederlandse diervoeders worden gebruikt, die komen enerzijds van overzeese gebieden via Rotterdam binnen. Uh, het zijn uh, daarentegen ook heel vaak producten uit de Nederlandse aardappelverwerkende de industrie, de zuivelindustrie, de vleesverwerkende industrie enzovoort. In Duitsland ging het om vet. We staan hier langs de plek waar um, ja, het vet het bedrijf binnenkomt. Als ik daar aan de muur kijk, dan zie ik drie bordjes: palmolie, uh, sojaolie, varkensvet. Waarom is vet zo belangrijk als ingrediënt voor dat voer? Uh, dieren hebben ook vet nodig. Het is een energiebron. En uh, ja, vet wordt dus ook als grondstof, die heb ik net niet genoemd, maar ook als grondstof gebruikt in het produceren van diervoeders. Ja. Laten we hier eens naar binnen lopen, want dit is de plek waar dan dat vet van buitenaf, vanuit een vrachtauto, door een toeleverancier naar binnen wordt gepompt. Dat zien we hier? Nou, hier zien we drie enorme silo's die uh, qua volume gelijk zijn aan het volume van een tankauto, een vrachtauto die die olie en vetten aflevert. Er zijn drie silo's per product. Eén product voor de productie, eentje voor, uh, als reserve en eentje om weer aan te vullen. Ja. En daarmee heb je strikt gescheiden trajecten voor het verwerken van die uh, vetten of olie. Die dioxine en dat Duitse veevoer dat zat in vetresten kwam van een biodieselproducent uit Duitsland. Een Nederlandse tussenhandelaar, een bedrijf dat groothandelaar is in, in ruwe en plantaardige en dierlijke oliën. Dat bedrijf leverde dat weer aan een Duits mengvoederbedrijf. En zou dat hier ook kunnen? Uh, ik moet één correctie. Het ging niet naar een Duits mengvoederbedrijf, het ging naar een Duitse vetmenger. Uh, Harles Jens, en Jens, dat bedrijf. Levert grondstoffen, technische, dus niet voor humane en dierlijke consumptie bestemd, en vetten en olie voor de humane en dierlijke uh, productie. En uh, dat bedrijf heeft dus vervolgens gemengd op een zodanige wijze dat er verontreiniging is ontstaan, waardoor mengvoerbedrijven in Duitsland zijn beleverd met een verkeerd soort vet. Dat denk ik, dan is er toen dat product werd afgeleverd niet gecheckt wat er nou precies in die vrachtwagen zat, wat voor een vet dat was. Of dat industrieel vet was, of eh, dierlijk of vet. Uh, voor de diervoederindustrie wordt normaal gesproken via het EMP Plus systeem gecontroleerd bij grondstofleveranciers en in de fabrieken zelf of een product voldoet. Dat en, wordt, ja. en, en dat systeem bestaat ook in Duitsland? Ook in, uh, dat Duitse bedrijf is ook op die manier geaudit, alleen voor de productielijnen die voor dierlijke producten uh, uh, bestemd zijn. En in Duitsland is het toegestaan om ook naast die dierlijke producten technische vetten te verwerken. Iets wat in Nederland niet mag. Ja. Zijn in Nederland de regels anders dan? Uh, in Nederland is wat ik zeg niet toegestaan om technische vetten in een gelijk proces met producten als vet en olie voor humane en dierlijke consumptie gelijk te verwerken. Wat je zou denken, zoiets belangrijks, dat is Europees geregeld, maar dat is dus niet het geval. Nou, dat is iets, een door en in het oog zou je bijna kunnen zeggen van de Nederlandse overheid, de olievetteindustrie en ook onze industrie. We hebben in 2002 als Nederland al aangedrongen op een aanpassing van die wetgeving in Europa. En we zijn op dit moment ook naastig bezig om samen met de olie en vetten. en nu ook met de Duitse collega's in Europa hier aandacht voor te vragen om... ...een absolute scheiding te hebben in de productie van technisch vet voor niet-humane en dierlijke consumptie... ...en dus de andere vetten die daar wel geschikt voor zijn. En ja, de tak van sport waar u zich mee bezighoudt, dat mengvoeden, is een miljardenindustrie. Hoeveel geld gaat daar jaarlijks in om? Uh, de jaaromzet in Nederland is ongeveer 4 miljard euro. Hoe groot was de opluchting gisteren? Toen bleek dat er uh, voorlopig nog geen Nederlandse link is, in ieder geval als het gaat om het voer. Nou, die opluchting is groot omdat we in Nederland in de historie ook weten wat calamiteiten zijn... Uh, in Nederland hebben we daar enorm op geïnvesteerd uh, vanuit het bedrijfsleven om uh, risico's als deze te voorkomen. Maar uh, ja, waar fouten worden gemaakt kun je met dit soort dingen geconfronteerd worden. En dan uh, is het begrijpelijk dat wij erg blij zijn dat dit uh, voor de Nederlandse situatie op dit moment uh, uh, een buurland is uh, waar het treft en niet onszelf. Mooi zo zou ik zeggen. Alhoewel we de zorg natuurlijk net zo goed als de Duitsers hebben. Want uh, wij weten ook dat het erg belangrijk is om met voedselveiligheidsoverwegingen dit soort dingen te voorkomen. Duidelijk verhaal hier vanuit Veghel. Zei Harm van Attenveld. Straks, vandaag maakt een Chinees gevechtstoestel... dat niet op de radar is te zien zijn eerste testvlucht. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Komt u aan mijn uh, adres? Uw adres heb ik niet, maar wel uw telefoonnummer. Ja, de cursus van 10 bijeenkomsten, ja, van 5 kost... tot 7, kost ja. 75 euro. Ja. Een kookgroep dus speciaal voor senioren. Uh, ja, u mag het vragen. Die mensen kunnen niet koken. Ja. ja, ja. En wat leert u ze dan? Uh, de, de, de gewone Hollandse pot, gewoon aardappels, groente, vlees... Ja? Maar uh, verder dus ook uh, in Chinese, Chinees, uh, ja, kleine rijstafel, wat eenvoudig. Het moet ook uh, te behapen zijn binnen een, een uur, anderhalf. Want uh, de, de, de kuststijd is van uh, vijf tot zeven s'avonds en binnen die tijd eten we het ook op. En dan moeten we natuurlijk ook nog weer afwassen, dus uh, binnen die tijd kan het allemaal precies. Oh, dus in, ze zijn ook echt in twee uur uh, hebben ze gegeten en gedronken. En zijn ja, ze ook alles. weer de deur uit? Ja. Gezellig. Inderdaad. Hallo. Hallo. Ja, met Frank Bunk. Ik wil graag wat meer informatie over het schaakfeest Meester zetten met oude internationale schaakstukken. Ja. Daar weet u Leuk, alles hè? van, hè? Ja. Uh, een boel, ja. Ik heb het, ik heb het bedacht. Ik heb uh, in 2004 een, een, een kwart van een grote schaakspellenverzameling... overgenomen uit Duitsland. Oh. Via Christies in Londen... Zo. Een echt speciale collectie. En toen is het begonnen. Oh ja, ja. want het gaat om oude internationale schaakstukken. Nu. Ja, het daarna kochten we het Fischerhuis. Ja. Nou, dat, dat moet te combineren zijn. Het Bobby Fischerhuis. Het Bobby Fischerhuis. Wat is het idee van het schaakfeest? Het idee is, uh, ja, laten we zeggen, iets leuks doen in, in, uh, in, in, in de Denksportrichting. Ja. Gecombineerd met het creatieve dat het kunsthandelaarschap met zich brengt. Het en, en, en, en, gecombineerd met het creatieve, dat het kunsthandelaarschap met zich meebrengt. Ja, met zich meebrengt, ja. En het, o, ook trouwens het, kunst, het, het koopmanschap wat, wat bij kunst komt kijken. En koopmanschap. He? He, dus ik heb ook uh, iets van een, 16 schaakschilderijen te koop met schaakvoorstellingen uit de 19e eeuw. Oh. He, begin 20e eeuw. Dat zijn gewoon geen nieuwe dingen. Maar... Nee, dat hebben ze vroeger wel gemaakt. En dan zie je die schaakspellen soms niet helemaal goed, goed op het bord staan... Maar dat geeft niet. Nee, nee, nee, He, dus nee. de, de voorkant van het boekje dat is een heel mooi van Pieter Ooyens. Dat is echt een meesterwerkje. Aan bij de twee schakers. Ja, hebben een boekje wilt u dat toegezonden hebben? Uh, jawel. Voor de schakers hebben, <laughs> dus, dus. Ja, voorkomen. Jan Rams. Jij bent de sterkste man van Nederland? Zesvoudig en zaterdag op televisie in de film... de sterkste man van Nederland te bewonderen. Ja. Hoe is dat eigenlijk bevallen, dat acteren? Was dat moeilijk? Uh, ik, uh, ik hoef het niet echt te acteren, want... ja, de uh, sterkste man zijn is wat ik ben en wat ik doe. Ja. En uh, ja, ik moest gewoon de onderdelen die ik al jaren train en jaren doe... en ja, nu is het een keer heel licht... Uh, doen. En het sterke man zijn is je met de paplepel ingegoten. Mijn vader die was vroeger verschrikkelijk sterk. En die was in de wijde in omtrek wel bekend om zijn kracht onder andere. Ja, en hij deed ook iets met stoeptegels? Ja, vroeger sprong hij Hij was badmeester. Dus uh, nou, zwemmen kon hij als geen ander. En uh, sprong hij die het uh, diepe in met stoeptegels onder zijn voeten gebonden. En dan stond hij zo weer naar boven. Brengen van het goede nieuws met de tune van langs de lijn was Kau-Johan de Zwart.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 Canada in de versie van de Black Eyed Peace. Het is 9 minuten voor, 7 minuten voor 10, dames en heren. Vandaag maakt een nieuw Chinees gevechtsvliegtuig zijn eerste testvlucht. Het gaat om een stealth vliegtuig... dat niet of buitengewoon moeilijk is te zien op de radar. We gaan praten met luchtvaartdeskundige Hans Herkens, verbonden aan de Universiteit van Twente. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn er altijd een beetje lacherig misschien over die Chinezen in de lucht... maar is dat eigenlijk wel uh, terecht? Nou, dat is sowieso niet terecht. Uh, hè. Chinezen lopen technisch gezien uh, zeker achter, maar ze beginnen behoorlijk uh, in te lopen. En er is natuurlijk geen enkele reden waarom een Chinees minder goede vliegtuigen zou kunnen bouwen dan een Amerikaan of een European of een Rus. Oh ja? Het is wel zo dat ze technisch achterlopen... en omdat ze veel meer een geleide economie hebben... Ja. Uh, leidt dat tot minder innovaties. Het leidt vooral tot geplande innovaties. Maar juist ongeplande innovaties die in de luchtvaart... vaak heel goed blijken te werken en nieuwe gebruiksmogelijkheden opleveren... Ja. die zijn in de Chinese e economie wat minder waarschijnlijk. Dus dat ja. is voor hen zeker een nadeel. Goed, een nieuw gevechtsvliegtuig dus uh, met een stealth voorziening. Dat betekent dat dat ding uh, niet of slecht is te zien op de radar. We kennen de F-22, dat is dat... Driehoekige uh, vliegtuig van de Amerikanen, bommenwerper, ingezet tijdens de Eerste Golfoorlog. Voor het eerst, bij mijn weten. Uh, en dat is ook een belangrijk uh, discussiepunt bij de JSF. Hoe zichtbaar is dat ding op de radar? Ja. En hoe onzichtbaar is dit Chinese ding op de radar? Nou, Dat is uh, zo uh, niets uh, te zeggen. Je kunt wel zien dat aan de bouw van het vliegtuig dat men echt heeft geprobeerd om de zichtbaarheid voor radar te verminderen. Bijvoorbeeld heel veel... ...platte vlakken die radargolven niet terugkaatsen in de richting van de radar... ...maar juist een andere kant uit. Dat is heel belangrijk. Het is ook een heel groot toestel Wat erop wijst dat de bewapening... ...binnen in het vliegtuig wordt uh, meegevoerd... ...waardoor die bewapening ook minder zichtbaar is voor radar. Ja. Dat zijn allemaal aanwijzingen dat ze dus hebben gelet op, op stel, Maar aan de andere kant, stel is dus niet alleen... Uh, ...gemogen dankzij de vorm, maar ook bijvoorbeeld dankzij de gebruikte materialen. En wat ja. je bijvoorbeeld ook ziet aan het Chinese vliegtuig... ...de staartvlakken zijn heel erg groot. Ja. En dat is nu juist weer een reden om te zegt: ...hé, hey, zo stelt je als Amerikaanse vliegtuig, zal hij waarschijnlijk niet zijn. Nee, want hoe groter de vlakken, hoe zichtbaarder op de radar, toch? Uh, uh, precies, uh, inderdaad. Ja, en hoe ziet het vliegtuig er eigenlijk uit? Want er zijn wat foto's die circuleren op internet van een, een, een taxi, een vliegtuig. Het is een heel lang vliegtuig met platte zijkanten. Dat is vanwege de stelf. Um, hij heeft twee uit elkaar staande staarten. Een hele uh, uh, grote staartvlak, zoals ik al zei. Wat bijzonder is aan het vliegtuig, zijn twee dingen eigenlijk. De vleugel lijkt mij gezien de afmetingen behoorlijk klein... waardoor ik denk dat het niet zo'n vreselijk wendbaar vliegtuig zal zijn. Maar als ze dat interne volume, die, die grote mate van het vliegtuig... goed hebben weten te gebruiken, en dat is altijd de vraag... bij uh, landen die technisch nog een beetje achterlopen... dan zou die heel ver moeten kunnen vliegen. Dat is voor China erg belangrijk, omdat het een groot land is... en dat ze ook boven zee willen om hun eigen marine te beschermen. Ja. En wat ook bijzonder is, is dat hij zo, een zogenaamde kanaar heeft. Dat is een, een vleugeltje wat dus niet achteraan de romp zit, zoals bij de meeste Boeing's en Airbussen, ja. maar vooraan de romp. En wat is daar dan en, het voordeel van? Nou, ik denk zelf dat het voordeel is. Dat je een minder grote roeruitslagen nodig hebt voor het maken van bochten. En dat dat dus bijdraagt aan de stelteigenschappen van het vliegtuig. En het heeft ook nog het voordeel ja. dat, je de, dat je een grotere, grotere vrijheid hebt om wapens te vervoeren in het vliegtuig. Omdat het zwaartepunt er minder op aankomt. Juist. Goed, inmiddels zijn de Russen begin 2010 uh, ook al met een testvlucht bezig geweest van de T-50. Uh, ook zo'n uh, zo stelfachtig toestel. We hebben de F-22 van de Amerikanen, de JSF komt eraan. Uh, is dit nu een soort van stelfwapenwetloop? Uh, uh, nou, het... Uh... ...wordt een onderdeel van de wapenwetloop. Ja. Uh, kijk, het is natuurlijk... De, de, ...de F-22, de allereerste versies... ...vlogen al in 1991. Ja. Dus het is, het is logisch... ...dat Rusland en China op een gegeven moment... ...nieuwe gevechtsvliegtuigen ontwikkelen. Ja. En dan is het ook logisch... ...dat als je zo'n nieuw vliegtuig ontwikkelt... ...dat je dat ding ook tot op zekere hoogte steltie maakt. Juist. En, Want dat en, hoort uh, gewoon bij een moderne vliegtuig. Je bouwt ook geen auto meer zonder airconditioning. Nee, helemaal handig om te laten zien... ...nu de Amerikaanse minister van Defensie... Uh, ...komende zondag naar uh, Peking gaat... om zijn dus. Hans Herkens van de Technische Universiteit in Twente. Ik dank u wel. Straks, dames en heren, gisteren ontstond een brand bij eh, dat bedrijf in Moerdijk. Hou de uitstoot in de gaten, zegt straks een professor. Tot zo. Morgen om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie. Dit is Radio 1.